Dit is dooral negens met het NOS-journaal. KLM-piloten mogen ook in de toekomst zijn. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij gezegd... naar aanleiding van de vliegramp met het toestel van Germanwings. Vanmiddag werd bekend dat de gezagvoerder de cockpit niet meer in kon... en dat de co-piloot het vliegtuig waarschijnlijk opzettelijk heeft laten neerstorten. KLM wijst erop dat een piloot mensen nu de toegang kan weigeren tot de cockpit... ook als een bemanningslid de juiste code gebruikt. Dat is om te voorkomen dat een terrorist iemand kan dwingen de cockpitdeur te openen. In Amerika geldt vaak de regel dat een ander bemanningslid de plaats moet innemen... van degene die de cockpit verlaat. De luchtvaartmaatschappijen Norwegian, het Britse EasyJet... en alle Canadese maatschappijen hebben die regel per direct ingevoerd. Politieagenten in het hele land zetten morgen om twee minuten voor twaalf... opnieuw de sirenes aan van politieauto's en motoren... omdat er volgens hen nog geen goed cao-bod is. Vorige week lieten ze de sirenes een minuut lang loeien, morgen bloeien de sirenes twee minuten lang. En volgens een woordvoerder van de bonden blijven de acties doorgaan... tot er een goed bod ligt van de werkgevers. Elke week komt er volgens hem een minuut bij... tot een maximum van tien minuten. Twee gevangenen van Guantanamo B zijn, als het aan de Tweede Kamer ligt... niet welkom in Nederland. Amerika heeft gevraagd of Nederland de twee wil opvangen. Maar VVD, PvdA, CDA, SP en ChristenUnie zijn tegen. En dat is een meerderheid. De partijen vinden dat een probleem van de VS.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 Dit was het. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. Zie FM in 2015 al 25 jaar. Live! Live. Met, Met nu Alternative FM. En dat was Penelope. Uh, met uh, het uh, nummer Running Around in Circles. Oftewel uh, lekker stevig begin van dit tweede uur. Maar ja, we hebben ook een stevig gebind. Uh, zij uh, zijn ook geweest ooit, uh, Penelope. In oktober van het afgelopen jaar uh, zijn ze geweest... om uh, hun album uh, verder even onder de aandacht uh, te brengen. En uh, zo dadelijk gaan wij uh, Waste of Skin draaien van, uh, van Kit Harlegan. Want uh, dat is uh, de man uh, die... Uh, op dit moment bezig is met een crowdfunding-actie. En dat heeft uh, wel wat voeten in de aarde. Hij is uh, bezig om uh, een nieuw album uh, uit de grond te stampen. Deze uh, Julien Grouten, ook uh, ooit uh, te gast uh, geweest uh, bij ons. Wat uh, is nou de bedoeling? Nou, uh, er is een uh, debuutalbum wat hij uh, graag wil uitbrengen. Uh, en uh, dat is een uh, eerste studioalbum. Daar uh, doen onder andere aan mee uh, Ariane van der Stegen op de gitaar... Bronco Kuit op de bas... En Sharon Harman op de drums. Dus uh, ik zou zeggen, uh, als je toch nog uh, wat over hebt en uh, het, uh, het klinkt echt lekker stevig als je van, uh, van echte pure uh, indie en alternatieve rock uh, houdt, dan uh, ben je zeker bij Keith Harlekin wel op het uh, goede adres. Dus uh, ben je even kijken zo direct op zijn uh, indie go go crowdfunding uh, pagina. En dan kun je het allemaal uh, rustig op je gemak uh, nalezen schijnt ook dat deze dame, een van de leden van The Lady of the Lowlands, uh, bezig is, ook met uh, nieuw materiaal. Dit dateert alweer van, nou, ik geloof uit 2013, 2012. Zo ver uh, terug gaat het al. Maar het is uh, ja dus uh, dit is dan weer wel een beetje uh, lekker uh, up tempo. Ik heb het over Lavalou. La en het nummer dat heet Break-up. Like a break Deze uh, uh, Lavaloo uh, huist Marielle Woltering uh, zij komt uit Arnhem. Dat is ietsje verder weg dan waar uh, de heren van Dirty Collars uh, vandaan komen. We draaien nog één nummer en dan uh, mogen ze weer uh, lekker uh, gaan spelen. Weer uh, twee nummers uh, achter elkaar en dan uh, gaan we nog eventjes uh, rustig uh, de boel afruimen. En nog een stukje praten met, uh, met de guys uh, over uh, wat ze nog uh, de komende tijd uh, gaan doen. Dus dat uh, zou dadelijk. Eerst gaan wij uh, even nog uh, dat uh, verhaal van uh, Kit Hardekin. eventjes kracht bijzetten. Dat doen we met uh, dat nummer wat, uh, wat eventjes in de aanloop uh, na negenen. Want uh, ik was te vroeg met het instarten en toen dacht ik: labbelopen. Hier is die: Waste of Skin. Dit is dus uh, Kid Harleken en, en uh, ik neem aan ook, uh, ja, het uh, ligt ook uh, wel een beetje ook in het rauwe uh, randje wat jullie ook hebben als uh, Dirty Colors, toch? Ja, dat is ja zeker. Ja, dat, dat dacht ik al. Ik denk, alleen als ik jullie zo zie zitten met uh, braaf een paar uh, drie akoestische gitaren, dan, uh, dan denk ik aan, uh, aan zo'n uh, film met Steve Martin en in, uh, in consorten, en uh, uh, Chevy Chase, dat was ook zoiets. En uh, die hadden dan van die, drie van die sombrero's en dat was dan uh, heel vrouwelijk. En zo zie ik dat ook weer. En ondertussen, uh, als het dan van de zomer weer ergens op een festival staan... Nou, berg je dan maar. Want dan, uh, dan uh, spatten de decibellen er toch ook weer af. Want John die had uh, mij net verteld van... Nou, 120, daar ben je halve wel. Dus uh, ik denk alleen niet dat de buurt uh, dat, uh, dat uh, leuk vindt. Uh, heren, welke nummers gaan jullie uh, spelen? De welke twee Allereerst uh, onze, van onze single Amazon Girl. Amazon Girl. En daarna van onze EP Receptor. Sep Receptor, oké. Okay. Yes. Heeft. En die single Amazon Girl, want uh, ik zag hem op YouTube uh, zag ik hem staan. Ja. Is die ook uh, gewoon uh, via een kanaal te krijgen? Ja, ja, sowieso te beluisteren via Spotify. En ja. Als ik me niet vergis, kan je hem ook downloaden bij Bandcamp. Ja. Bandcamp Yes Yes, yes. Soundcloud kan je hem ook uh, vandaan halen Dat, ja. Maar de, de, magische, de magische woorden bandcamp uh, Die klinken uh, ons als muziek in de oren Dus uh, ik zou zeggen uh, Nou ja, de track die op jullie EP uh, Staan uh, Nogmaals, Dirty Colors Met de Receptor Yes. wel. Yes. Ja, dat waren ze dus eventjes uh, hier uh, bij Alternative M, uh, de heren van de Dirty Colors. We gaan zo dadelijk nog eventjes uh, praten over wat ze hebben gemaakt. Uh, Light, dat was uh, de EP. Uh, die hebben ze uh, inmiddels al... Uh, nou, is, het, uh, is dat nu uit? Of, want ik zie op de bandcamp, zag ik even gauw ma maart 2015. Klopt, dat... ja. Dus dat is deze maand nog even gauw meegenomen. Dus het is uh, kerstvers wat ik, uh, wat ik heb liggen. Goed, we gaan zo even praten met, uh, met de mannen uh, die hun instrumenten uh, wegleggen. Nou, deze band uh, die heeft uh, ook al uh, behoorlijk wat, ja, uh, re uh, behoorlijke reputatie inmiddels al opgebouwd in het land. Ik heb het over My Baby en hier is Uprising. Dat was hem helemaal. Uh, Stillwave en Slowbinders. Binders. Uh, jongens komen uit de buurt van de Utrecht. Ik uh, ga eens even vragen of uh, de jongens nog even een beetje naar de, de spreekmicrofoons. Niet naar de, naar de muziekmicrofoons. Dus, uh, want die, die, die, uh, die mogen wat mij betreft uh, mogen weg. Uh, want uh, we gaan natuurlijk ook nog even praten over de muziek. Dat vind ik altijd wel, uh, dat vind ik altijd wel fijn. Ja, de camera staat er ook. Uh, nou, uh, welkom, uh, John, ook er, erbij, John. Ja, of, zeg ik het goed, John? Of ja, dat is goed, hoor. Ja, ja. maakt me maar niet uit. Uh, jij was er de vorige keer niet bij. Nee, dat klopt. Nee, uh, was dat uh, omdat je een muzikale verplichting had of hoezo? Nee, nee, volgens mij had ik echt een heel lullig excuus uiteindelijk. Maar ik weet wel dat ik het uh, sindsdien heb ik. Uh, het is heel erg vaak gehoord over alternatieve FM. Dus uh, <laughs> is... ik had er meteen al spijt van. <laughs> want die andere drie die zitten hier aan te kijken van... Dat... dat zal niet nog een keer gebeuren, Nee. Want uh, nou ja, goed, in die tussentijd uh, zijn jullie uh, ook uh, driftig bezig geweest. De EP, zag ik net, uh, was begin uh, deze maand... Uh, heeft hij het levenslicht licht uh, gezien? Ja, klopt. 28 februari is die, uh, hebben we de release party gehad. Ja. En een paar dagen daarna was hij online beschikbaar vrij snel, allemaal. Ja, ja. ja. ja. Uh, Weektijd. Echt een week tijd. We hebben aardige deadline, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Uh, zijn jullie ja, van, uh, van die deadline muzikanten of niet? Ja, wij zijn, wij zijn al, ja. Ik, inmiddels wel, ja. Ja. ja. We zijn gewoon heel slecht in plannen, denk ik. Ja? Ik denk dat dat het is. Ja, misschien ook wel. Ja. Maar, maar, maar is, dat, is dat ook een beetje de charme dat het een beetje al zo ongestructureerd moet gaan? Ja, het moet wel leuk blijven, toch? Ja? Ja. Ja. Ja. Uh, vorig jaar hebben jullie op Appelpop uh, gestaan. Uh, dat, dat was voor, nou, onder meer van 3 voor 12. Die heeft jullie uh, toch uh, redelijk uh, goed opgepakt uh, uit, die, uit die streek dan, hey? uit de ja. regio. Ja, inderdaad. Ja. We kregen uh, bericht van tevoren van, hé, hey, we mogen met jullie meelopen. Ja, prima, cool. En uh, daar hebben ze even een interviewtje afgenomen en uh, ons gefilmd. Mm -hmm. En uh, achteraf hebben ze vol lof over ons uh, in een uh, review uh, alles neergezet. Ja. Dus ja. heel zwaar verbaasd dat ze zo... Uh, zo het is uh, ook heel snel gegaan, hè? Want, uh, want zo lang zijn jullie eigenlijk, uh, nou, twee jaar? Dat jaar bezig. Nee, nog niet. Ja, ze zijn 2013, denk ik, in deze formatie. Ja. ja, ja. En daarop uh, ja, wonnen we een bandwedstrijd. En dat, dat, vanaf daar ging het heel snel. Ja, ja want uh, die bandwedstrijd, uh, dat was uh, ook in... Uh, een popprijs in de Betuwe geloof ik ook. Ja, ja. Ja. Ik ook. Um, nou ja, de EP heeft het, uh, heeft het licht uh, gezien. Uh, hebben jullie al uh, ja, die beide muziekrecenten al... Uh ja, een beetje op de tamtam lopen kloppen, of niet? Nou, we zijn wel heel erg druk bezig geweest met uh, mailtjes, versturen, bellen... Facebook berichtjes, postduiven, alles. Een beetje ja, ja. <laughs> postduiven. <laughs> nou, dat is zo, uh, de droogsignalen zijn tot in Zandvoort gekomen. Dus wat dat gaat uh, alleen maar goed. Uh, ja, nu, nu uh, zie ik uh, behoorlijk wat materiaal uh, staan. Dus ik heb wel wat uh, te doen de komende dagen. Dus uh, <laughs> ja, daar gaan we er ook uh, echt uh, wat werk van maken natuurlijk. Hè. Dat, uh, want uh, ik kan me herinneren, vorig jaar, uh, toen kwamen jullie aan... Ja, we hebben maar uh, twee, drie nummers en uh, dat was het nog wel zo'n beetje eigenlijk. <laughs> het lijkt wel een beetje op het verhaal van Alaska. Dat, uh, die kwamen ook hier voor het eerst en die hadden nou, We hebben nou, vier, vijf nummers en moet je nou eens kijken waar ze nu staan. Dus uh, het zou zomaar kunnen dat het uh, met jullie hetzelfde gebeurt. Dus uh, over een uh, half jaar gewoon uh, bij Matthijs van Nieuwkerk in het uh, programma. Ja, ja. Oe, ja, ze waren ook uh, met ja, een uh, crowdfunding toch? Hadden ze gestart voor een uh, Ja, oh, uh, een dat, dat, dat, dat, dat hadden zij gedaan. Oh. Uh, dacht aan het eind van het, van het afgelopen jaar zo'n beetje, een najaar, een diepe najaar, toen hebben ze besloten om, uh, want ze wilden dat opnieuw goed mixen en zo was het. Maar daar hebben we het, uh, we hebben het nu over jullie, <lacht> ja, niet over ja. Alaska. Ja. Uh, want uh, ik bedoel, uh, maar als, uh, als ik het zo hoor, uh, dan denk ik dat uh, zo'n langzamerhand, uh, dat jullie toch heel diep moeten nagaan denken over een echt album. Ja, Zeker, dat ja. Boombal, ja, denk ja, ja, we zijn al druk ja. aan het schrijven, dat is een... Uh, we zijn niet te stoppen. Nee, nee. Nee? Ja, Zit je dan ook meteen in een flow? Uh, op dat moment. Als, als, het, uh, als, ja, als je dan op een gegeven moment uh, alles mee hebt. Dat, dat je dat het dan ook... Uh, ja. ja, je wordt continu geïnspireerd om je heen. Heel veel nieuwe muziek. Echt heel veel nieuwe muziek om ons heen. En ja. uh, daar kunnen we alleen maar meer energie uit, uit halen. En ja. uh, inspiratie uit putten. Ja, dat... uh, even uh, een vraag, want uh, ik zag net uh, Amazon Girl. Dat, ik vind het toch ook een van jullie sterkste nummers. Maar waarom heeft hij het niet op de EP? Uh, waarom staat hij er niet op? Dat is hij een, een die... goede. Ja? Ja. Ja. ja, John. John die weet het wel, ja? Toch? Ja, ja. Nee, dat... Vertel, John. Uh, ja, Normaliter normaal is het zo dat je, als je een single uitbrengt, dat er dan uh, een van de tweede dus eigenlijk de song dat die dan ook op, de ep, op het album komt. Maar mm -hmm. dan hoeft hij niet per se op de EP te komen. Ja, geef ook ruimte voor een is... extra nummer. Dus dan, uh, dat is ook. Ja, ja. ja dat is een hidden bonus track of zo. Ja, ja. Dat, dat... Ja, we hadden zoveel we nummers. We, ja, kon, we konden gewoon niet schatten. kiezen. We ja. hadden ja. Ja, bijna ruzie over welke we, niet, uh, <laughs> welke we wilden. Ja, maar goed, dat, dat maakt het ook al wel weer leuker. Dat je ja. elkaar een beetje, uh, een, beetje, een beetje discussieert van, nee, die moeten niet, ja, dat, dat, dat, dat is toch wel leuk, lijken ook leuke gesprekken, want Zeker. daardoor uh, wordt een album alleen maar beter door, denk ik. Ja, ja. ja. ja? Ja, een leuk, een leuke voedsel. Ja. Wat, wat, wat zeg je erop? Een beetje touwtrekken inderdaad. Een beetje touwtrekken, ja. Uh, uh, uh, ja. Gooit Dennis dan een stuk touw uh, bij jullie <laughs> naar binnen? Of uh, <laughs> nee. zegt de uh, jongens, over een uur uh, kom ik wel terug en dan uh, <laughs> <laughs> moeten <hums> <Ja>, jullie eruit zijn? <laughs> uh, Dennis, Dennis is er zo eentje die gaat wachten met de handdoeken. Uh, ja, oké, okay, uh, oké. Okay. Een soort assortiment een van boxmanager eigenlijk. <laughs> ja, maar, ja. <laughs> als Dennis zit te luisteren, Dennis, uh, we hebben het over hier. Maar goed, Maar als ik kijk, uh, nu hebben jullie deze EP. Uh, dat is uh, denk ik ook ook een beetje ja, het, het festivalseizoen... en al de, de optredens, de buitenoptredens... komen er weer aan. Uh, merk je dat ook uh, dat er een aantal mensen... uit de regio... en dan denk ik met name uit Nijmegen... Uh, misschien ook een beetje Arnhem... en uh, wat meer, uh, weer wat uh, centraler... Uh, richting Utrecht... Uh, dat daar uh, wat belangstelling voor begint te bestaan? Of, uh... Ja, zeker. Ik denk dat we gewoon als band zijn... ook uh, gecontact worden door, uh, door dingetjes, kleine dingetjes. Ja, dat... dat uh... Ineens eigenlijk, dat is het leuke. Ja, ja want dan, dat maakt het uh, als, uh, als muzikant ineens uh, wel heel erg uh, ja, spannend, denk ja, ik ook. Ja, zeker. Ja. De mailbox goed in de gaten, ja. ja, ja. Is die ontploft, Jimmy, of niet? daar ja, staan wel een leuke dingen op, ja. ja. <laughs> nou, ik zag in ieder geval op de Facebookpagina... ...gaan jullie al richting de 1500... ...dan heb je al een redelijke fan, uh, fanbase opgebouwd. Dan uh, gaat het hard. Dan, ja, dan uh, denk ik ook dat de, de, de drie FM's van uh, deze tijd... Jullie ook niet lang uh, opgemerkt. Uh, dat dat ja, ja. niet lang opgemerkt zal blijven. Dat geloof ik niet. We shall see. Nou, oké, we zullen het zien. We gaan zo even nog uh, verder praten. Eerst nog even een, uh, een dame die wij uit Rotterdam hebben, hebben gezien. Trouwens, het is uh, familie van iemand die een popquiz in Haarlem organiseert. Daar komen van Bergen en ik dan weer, uh, weer terecht. Het is uh, de schoonzus van Pablo Megen. dus ik heb het over Brechtje Lacour. En het uh, nummer wat ze heeft uh, gemaakt is You Don't Know. It's all uh... Oh I Fabian Damers Dammers met Anne Milkwood uh, Het uh, nummer wat uh, zij uh, schreef uh, op het boek van Dylan Thomas uh, Dat uh, onder het melkwoud heet En dat gaat dan over een, uh, een plaats, een vissersplaatsje ja, aan de kust bij Wales En op de ene en op de andere dag uh, verandert uh, een beetje een suffe vissersplaats in een uh, heel ander. dorp En dat is magisch, moet ik erbij zeggen Dat nummer dateert dat, dat al uit 2007 en uh, nu uh, gaan we hem echt uh, weer gewoon uh, de rechten uh, tegenaan smijten. En waarom? Omdat het uh, nummer past in dit tijdsbeeld van nu. De wereld is een beetje in de war. En dus uh, hebben we dit soort muziek gewoon nodig. Uh, ik hoop alleen dat, dat, dan, uh, dat ik niet een roepen in de woestijn ben. Maar goed, ik doe mijn best. En uh, Dus uh, gaan we gewoon dit uh, acht jaar oude nummer gewoon opnieuw op poetsen, oppoetsen. Want het is gewoon een mooi nummer. Um, we gaan uh, weer nog even praten. Dat is dan denk ik ook een beetje het afsluitende blokje met uh, de vier uit uh, Tiel. Uh, Dirty Colors. Um, Echo Light, dat is uh, het, uh, de EP. Uh, even nog uh, het, uh, het, het proces ernaartoe. Uh, Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest om, uh, om, het, uh, om het album uh, te maken en te fabriceren? Uh, direct na. September vorig jaar hebben we de nummers een beetje geschreven, denk ik, voor, voor de EP. En toen zijn we een crowdfunding gestart. Ja. Op, uh, ja, ik heb er nog zelfs al mee betaald gewoon ja, ja, zeker weten. Ja. <laughs> heb ik hem ze Dan heb ik hem zeker wel verdiend. Ja, <laughs> dus, ja. ja. ja en, en vanaf, uh, vanaf daar zijn we continu bezig geweest om die crowdfunding campagne lekker bezig te houden. Mm -hmm. en, um, en toen hebben we het bedrag gehaald en toen zijn we eigenlijk meteen de studio ingegaan en uh, ja, hebben rond... we daar een viertal dagen gezeten. En rond 20 november hebben we daar een heel weekend gezeten. Ja. En, uh, twee weken later zijn we weer nog een keer teruggekomen voor de, voor de, voor de stemmen. Ja, dat was uh, uh, een leuke ervaring. Ja. Ja. Ja, is het, uh, is het nou. Hè, want de crowdfunding, het is, uh, jullie hebben bij Voor de Kunst, hebben hem aangemeld. Uh, is dat nou noodzakelijk? Uh, dat je als muzikant. Ik hoorde een paar weken terug uh, bij De Piers in Von hoorde en ik ook iemand zeggen van. Ja, als muzikant ontkom je er gewoon niet meer aan tegenwoordig. Om uh, als je een beetje een. Uh, een beetje een goede uh, album wil opnemen. Net uh, Kid Harlek uh, in ook. Dat dan via Indiegogo. Uh, hoe zit dat met jullie? Ja, ja het is gewoon het is een hoop geld. En natuurlijk verdien je wel wat geld bij optreden, maar het is lang niet genoeg om dat in één keer zo te cashen bij een studio. Ja. Dus uh, ja, op een gegeven moment, zeker als je nog uh, independent bent als band, laat maar zeggen, dan moet je, dan moet je wel, ja. moet je op een of andere manier wel uh, het bedrag bij elkaar krijgen. Maar op die manier speel je zelf wel in de kijker. Dus. Ja, want het dwingt dat ook een bepaald respect af dat uh, mensen toch op een gegeven moment uh, denken, nou, ze hebben uh, wel heel goede plannen en met ja, misschien dat je met toch nog een beetje een heel klein budget toch het maximale eruit uh, weet te krijgen. Want dat is natuurlijk ook heel erg uh, fijn. Nou, je, je smeet als het ware wel om geld, maar je, ja. je geeft er wel wat voor terug, als in, ja. hoe hoger het bedrag, hoe meer ze ervoor terugkrijgen. Dus uiteindelijk is het gewoon, uh, geef wat hoort, wat, ja. we, dat? we proberen wel dat zelf <laughs> veel dingen te doen, worden. inderdaad. Oh, ja. ja. ja. Ook, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar... Ja, even nou, uh, je microfoon erbij, uh, Rob. Want als, dan je, als je is... bijvoorbeeld kijkt naar het... Uh, uh, uh, uh, um, de, het hoesje zelf, ja. mannen, het hoesje ja. hebben we Ja. zelf work, ja. ja, oh, ja. ja. ja het ja, het we... ziet er ook mooi uit, jongens. Ik kan niet anders zeggen. Ja, bedoel... het, hele, het hele dingetje is ook zelf in elkaar gezet. En ook echt vormgeving, fotografie. We ja, hebben... vooral dit. De binnenkant, hè. Dus ja. met, met je rivieren uh, erbij. Dat, ja, de, ja. Dat, dat, ziet er, dat ziet er gewoon uh, heel goed, goed uit. Dus... Ja, we hebben toevallig uh, een paar uh, creatieve geesten in de band. Ja. En dat, uh, ja, ja, met maar is het ook een, een visitekaartje? Ook, ja. zeker wel. Het is een ja. investering, denk ik. Ja. Die, die je maakt als band, is het een investering. En uh, ja, die, die moet, uh, als je die ver genoeg kan gooien, als het ware, ja. en dan wordt gezien en geluisterd. Ja. ja, dan is dat zeker een visitekaartje. Ja. ja. En is het ook zo, doordat je uh, iets creatiefs maakt, dat het toch ook iets tastbaars is? Dat je, uh, dat je iets, uh, iets voor de hebt, voor de mensen die echt uh, dat, dat dingetje in hun handen willen hebben? Ja, ja, zeker. Het is, zeker in deze digitale tijd is het nog steeds fijn. Ja. Het liefst wil je een uh, vinyl geven natuurlijk, maar uh, dat, uh, dat is een stukje duurder. Maar een cd is nog steeds uh, heel fijn om gewoon te kunnen geven, verkopen, te krijgen. Het is gewoon uh, een mooi, uh, mooi middel. Ja, want vinyl, uh, uh, Souda Night bijvoorbeeld, die heeft uh, gewoon uh, zwaar met uh, een met van de platen, uh, een nee, de, van de cd winkels hier, of uh, muziekwinkels, gewoon een deal gesloten. Ja. Ja. En er zijn uh, dus, uh, gewoon uh, Dik 2000 uh, van die dingen gedrukt dus, Het uh, ja. ja. is echt geperst eigenlijk Maar dat past wel bij jullie Een, een, een stuk vinyl Ja we zouden Want... er ook wel uh, Ik denk dat we er ook wel uh, x, x aantal zeker meteen kwijt zijn ja. Als we dus een maken Maar het is, het, is, het is een hoop geld ik Ja denk dat in. begrijp Want, ik Maar, een minimum oplages, ja. En, ja. maar uh, bij het imago Zeg ik dan bij van dat ja, past wel een echte, een echte vinylplaat. Ja, trouwens, denk ik. ja, zeker wel, ja. Ja, um, ja want uh, het is indie, hè, wat, uh, hoe jullie jezelf een beetje omschrijven, toch? Ja, ja, ja. ja dus, het is wel. rock, maar indie is, uh, is een mooi label om jezelf aan te geven dat je toch bij een bepaalde scene hoort van muzikanten. Ja. Of uh, ja, oh, ik kijk ook de, de, de andere twee heren aan. Uh, ja, je zou het ook, ook of soft metal kunnen noemen, maar soft ja. metal. <laughs> ja. <laughs> ja. Dat, dat, dat dat was de vorige keer ook al, weet je? We <laughs> hebben die hele mooie, mooie droge opmerkingen er tussendoor, ja, ja, ja. Uh, nou ja, goed. Uh, het is, het is baas er binnenkort. Uh, dan, uh, hebben, jullie al, uh, hebben jullie al wat, uh, wat optredens uh, in de nabije toekomst? Ja, we zijn heel veel, uh, heel, veel, uh, noem je dat? heel veel contact aan het leggen met mensen. Zeker nu naar de EP gaan een hoop deuren open en uh, we zijn onze mogelijkheden aan het aftasten. Aan de, uh, ja. Dus uh, ja, uh, als mensen een idee hebben, laat ze vooral... Maar ik ben al nu al nieuwsgierig naar het album. Want ik denk dat jullie al uh, behoorlijk wat materiaal hebben wat, uh, wat, wat richting al het album op uh, kan gaan. Ja, we willen veel, uh, veel erbij gaan halen voor het album. We willen echt uh, next level. Next level, nou, thuis, ja. Zelfs uh, gastmuzikanten en dergelijke. Kijk, dat is het betere werk. Als je durft creatief te denken. Nou, jullie hebben geen, uh, geen grenzen in, uh, in het creatieve denken proces. Dus ik, uh, ga, ja, ik ga er gewoon vanuit dat... Uh, nou heren, uh, thuis Liemd en uh, Liemd de Groot, als je zit te luisteren. Dit zijn jongens van de toekomst hoor. Dus, uh, dus wat dat er gaat... Uh, uh, goed. Uh, ik, ik dank jullie hartelijk voor de, voor de komst. Dat uh, ja, ja. En uh, wellicht als, uh, als het uh, album er uh, gaat komen... dat. Uh, nou, dan uh, willen we toch wel uh, nog een keer jullie uh, terugzien. Uh. Ja, dan komen we dan nog wel een ja. paar nummertjes spelen, denk ik. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> <laughs> jongens, dank jullie wel en uh, goede reis uh, terug. Dank je. <laughs> dat waren ze, de heren van uh, Dirty Collars. Ik uh, ga nog even iets uh, draaien wat uh, daar een beetje op aansluit. Hier is... Uh, ja, ga ik dat... Uh, nou, wacht even. Ik wacht nog heel even, want uh, dat, is, uh, dat, dat lijkt me dan een beetje een te beetje Want, uh, want dan, uh, dan hou ik tijd over. Uh, inmiddels uh, nou, zijn, uh, zijn we een beetje aangekomen aan, het, uh, aan de finale van, de, van deze Alternative FM. Wat wel leuk is, is dat de presentator van de dienst die hierna komt... ...inmiddels al uh, van de tv is weggekomen. Want de, de wereld draait door en Paul, daar is hij geweest. Charles Duif, ja, ja, ja, ja. ja. De, de man die net binnenkwam, uh, die zat zweer, gisteren zwaar in beeld achter Peter R. De Vries. En uh, ik, uh, ik had het gezien, maar hij gaat zo direct uh, tussen app en Vloed, uh, doen... De afsluiting hier bij uh, CFM. Uh, deze, dat is uh, de laatste uh, tot aan 10 uur. Ik heb het over Astrid. En dat nummer dat heet uh, N413. En wat ons betreft, Marcus, zeg, wat zeggen we dan? Tot volgende week.